Zo, dan gaan we met het kinderverhaal beginnen. Moos en Aaron gingen waarschuwen bij de faro: Faro, kijk uit, laat ons nou gaan. Weet heel Israël anders komen de sprinkhanen en niet zomaar. Maar vreselijk veel, hè. Maar Faro wilde niet luisteren en er komen sprinkhanen en die aten alles op. En dan waarschuwen ze voor de duisternis. Ja, een beetje duisternis, dat is toch geen probleem, toch? Maar het was niet zomerduisternis. Ze zagen echt helemaal niets meer, hè, drie dagen lang en drie nachten was het echt helemaal zwart. Behalve in Gozen? Daar was het gewoon licht. En Faro wil niet luisteren. Sterker nog, hij wordt boos. En wat zegt hij tegen Mozes en Aaron? Op het laatst? Als je nog één keer komt, dan maak je dood. Ik wil je nooit meer zien, zegt hij. En wat zegt Mozes dan? Ja, ik ga je nooit meer zien. We gaan luisteren naar de instelling van Pesach. Ja, we had gezegd tegen Mozes en tegen de Israëlieten... nog één ramp. Nog één ramp geef ik aan de Faro en de Egyptenaren... En daarna mogen jullie weg, dan zijn jullie vrij, dan zal hij jullie laten gaan. Sterker nog, hij zal jullie gewoon wegjagen. Hij zegt, weg, uit mijn land, weg. Ik wil hier niks met jullie te maken hebben. Weg jullie. Maar voordat het zover is, dan ga je naar je buren. Dan ga je aankloppen, gewoon aankloppen bij de buren. Zo, je klopt gewoon aan. Je zegt, uh, hallo, hallo, hallo. Dan doen ze de deur open. Ja, wat komt hij doen? Ik kom je gauw de voorwerpen openhalen. En alle kostbaarheden. Huh? Wat komt u doen? Ik kom alle kostbaarheden ophalen. Het goud, het zilver, je geld, je portemonnee. Alles moeten ze afgeven. Dat moeten ze gaan doen van de Heer. Zou jij dat doen? Staat er zomaar ineens iemand voor je deur? Die klopt aan en die zegt, nou ik kom alles ophalen. Alle waardevolle spullen. En toch doen ze het. De Egyptenaren die zijn zo bang geworden. Hebben zoveel ontzag gekregen voor Mozes... En voor de Israëlieten, dat ze alles meegeven. Ga maar weg, zei ze. Neem alles maar mee. Als jullie maar weggaan. En dat doen ze dus. Onvoorstelbaar, hè? Zijn ze slaven en ineens zijn ze schatrijk. Van de ene dag op de andere dag. Zijn ze geen slaven meer, maar zijn ze schatrijk. Hebben ze alle schatten van Egypte, nemen ze mee. Want ja, de farao was erg boos geweest, hè? Had ze weggestuurd. En Mozes die zei, midden in de nacht zal Jave door heel Egypte gaan. Door heel Egypte. Maar niet zomaar, niet zomaar om even op bezoek te komen. Nee, je gaat iets heel verschrikkelijks doen. En zal die elke oudste zoon in Egypte, zal die doden. Nou, dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Niet alleen van de slavinnen, maar ook de oudste zoon van de farao, De oudste zoon van alle mensen, maar ook de oudste van alle dieren. Dus het eerste dier wat geboren is, dat wordt ook gedood. Nou, dat is zo ontzettend veel doden. Dat moet een verschrikkelijk iets zijn geweest. Er zal heel hard gehuild worden, zegt de Heer. Heel hard. Want er is zoveel verdriet. Er zijn zoveel mensen gestorven in één keer. Ja, zoveel verdriet zal er nooit meer zijn, zegt hij. En dat treft ook de Farao. En hij wordt gewaarschuwd. Dat gebeurt niet bij de Israëlieten. En ook niet bij de dieren van de Israëlieten. Daar gebeurt helemaal niets. Dus Mozes die gaat weg. Hij zegt erbij... Als we echt weggaan... Het hele volk zal smeken of wij we weggaan. En dan zullen we gaan. En Mozes gaat ontzettend boos gaat hij bij de farao weg. Want Mozes was ook heel erg boos geworden. Maar eigenlijk wist hij het al. Want ja, we hadden steeds tegen Mozes gezegd... Ja, wat er ook gebeurt... De die gaat niet luisteren. Maar dat doe ik expres. Want ik wil al die wonderen doen omdat er altijd over verteld zou worden. Net zoals nu. Dat wil God. Dat er steeds over verteld wordt welke wonderen hij gedaan heeft in Egypte. En hoe groot God is. Mozes en Aaron hadden al die wonderen gedaan. En Jabe had ervoor gezorgd dat de Farao niet wilde luisteren. Maar nu gaat het langzamerhand gaat het veranderen. En de die waren nog in Egypte, ze waren nog niet weg. En toen zei Jabber iets heel speciaals tegen Mozes en Aaron. Weet je wat, zegt Jabber. Deze maand, waar we nu in zitten, dat is de eerste van de maand. Dat wordt zeg maar de eerste maand van het jaar. Dat begint het nieuwe jaar, begint daar zo. Nou, dat is over een paar maanden pas. We zitten nu op een andere maand. Maar op de tiende van die eerste maand moet elk gezin moet een klein lammetje halen. En dat mag van een schaapje of van een geit zijn. Dus of een heel klein geitje of een heel klein schaapje. En die moet je in huis halen. Nou, hoe zou je dat vinden? Als er bij jullie thuis, in jullie huis, een klein lammetje kwam mee te spelen. Leuk, hè? Toch? In je huis, lekker in de woonkamer zo, overal op springen. Ja, een soort huisdiertje krijg je dan. Dat is toch gezellig, toch? Kun je kunt lekker mee knuffelen? Kun je kunt lekker op de bank zitten, zo? Ja, poep wel andersonder, maar nou, dan moet je even schoonmaken. Dat is natuurlijk wel verveeld. Maar dat doen ze allemaal. Ze gaan allemaal een lammetje halen, een vergeetje. En dat moet vier dagen in huis blijven. Nou, je kunt je voorstellen, zeker als er kinderen zijn, ja, daar raak je ze aan gehecht. Dat is zo ontzettend leuk, zo'n beestje wat je dan kan voeren, eten kan geven, drinken kan geven. En daar raak je echt aan gehecht. Dat is ontzettend leuk, dat is echt een huisdiertje in huis. Het is ook een rein dieren. Hoe groot het is, of hoe klein, dat hangt een beetje van het gezin af. Is het een groot gezin, dan moet je een groot beestje hebben. Is het een klein gezin, pak je een kleine. Maar als je een heel klein gezin hebt, en je kunt het nog niet op, dan moet je naar de dichtstbijzijnde buren moet je toegaan, en die moet je dan uitnodigen om samen met je te komen eten. En er staat niet bij dat je ermee op moet kunnen schikken met die mensen. Er staat er niet bij. God zegt gewoon, nee, de dichtstbijzijnde, die moet je uitnodigen. Of je er een hekel aan hebt of niet, jammer dan. Maar dat is de opdracht van God. Die kijkt daar niet naar. En dan gebeurt het dus. Ze gaan allemaal een schaapje halen of een geitje. En als ze dat gedaan hebben en het is vier dagen in huis, dan moeten ze dat diertje moeten ze gaan slachten. Dat is wel triest, hè? Dan heb je zo'n leuk speelkameraadje. Ben eraan gehecht en dan moet je het doodmaken om het op te gaan eten. Maar niet alleen om het op te gaan eten. Er moest nog wat anders gebeuren. Ze moesten het bloed moesten ze opvangen in een schaal. En dan moesten ze het op de deurposten moesten het gaan doen. Aan de zijkanten en aan de balk boven de deur. Dus dan moesten ze gewoon met een kwastje moesten het bloed aan de deurposten en aan de bovenbalk strijken. En dat moest van God. Waarom? Omdat God zo langskomen en overal waar er niet op de deuren zat, waar er geen bloed op de deuren zat, dan ging hij naar binnen en werd de eerste geboren gedood. Ook bij de Israëlieten. Dus als de Israëlieten niet luisterden, als ze dit niet deden, was ook daar de eerstgeborene gestorven. Het vlees moeten ze helemaal opeten diezelfde nacht. En bij dat vlees moeten jullie matzes eten. Ongezuurde broden en bittere kruiden. Nou, dan gaan we nog een keer helemaal uitleggen wat dat betekent. Dat doen we nu niet. Maar dat is de opdracht van God. Dat moet je doen. Dus, klopt dit plaatje? Hebben ze zo gegeten, denk je? Aan de tafel? Nee hè? Staat er niet, hè? Het vlees moet geroosterd zijn. In zijn geheel. Met alles erbij. En de volgende dag mag er niks meer over zijn van het vlees. Als je het wat over hebt, moet je het verbranden. Er mag echt helemaal niks meer over zijn. Er wordt wijn geschonken. En zo moet je het eten. Je moet helemaal klaar zijn om op een reis te gaan. Dus je schoenen aan. Je jas aan. Je riem omstaat er zelfs. Hè? Stok in je hand. Helemaal klaar om gelijk weg te lopen. Dat is de bedoeling. Zo moet je het gaan eten. Dus rustig aan de tafel zitten... is er niet bij. Nee. Je moet het snel eten, staat er zelfs in de Bijbel. Heel snel. Alsof je heel veel haast hebt. Alsof je de trein moet gaan halen, zeg maar. Zo snel moet je gaan eten. De trein is al bijna op het punt om te vertrekken. Je bent helemaal klaar. Nou, even snel even boterham eten. Dan kun je nog net de trein halen. Zo moet je gaan eten. Dat staat er in de Bijbel. En niet van die trein, want die hadden ze toen nog niet, maar... Even als idee. Want, zegt jaren, deze nacht zal ik door Egypte gaan. En elke oudste zoon wordt gedood. Behalve op de plekken waar dus dat bloed aan de posten van de deur zit. Nou, dat moet verschrikkelijk zijn. En ze wisten het, hè. De Egyptenaren hadden het gehoord dat Mozes dat verteld had. Dat Mozes de faro gewaarschuwd had. Dus ik denk dat er heel veel gezinnen zijn geweest die niet geslapen hebben die nacht. En hebben gewaakt... Bij hun oudste zoon. Maar wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? En ineens, van het een op het ander moment, is het kind dood. Dan moet een verschrikkelijk iets zijn geweest. Het moet een enorme impact hebben gehad, ook op de Egyptenaren. Als hij dat ziet, dan gaat hij voorbij. En dan gaat hij naar een ander huis toe. En dan zegt hij, deze dag is een hele grote dag, omdat jullie vrijkomen. Daarom moeten jullie deze dag altijd vieren. Pesach dat feest. Dat jullie altijd moeten vieren. Waar je ook bent, elk jaar moet je dat feest vieren. En denken aan wat ik allemaal gedaan heb om jullie uit Egypte te krijgen. En niet alleen jullie, maar ook de kinderen die jullie krijgen, moeten dat ook vieren. Dat moet altijd gebeuren. Altijd weer. Dat noemen we Pesach. Zeven dagen lang moeten jullie ook dat brood zonder gist eten. Die matzes En op de eerste dag van die week moet je je hele huis doorlopen... en mag er geen gist in je huis zijn. Daarom wordt het altijd helemaal schoongemaakt, het hele huis. Als je dat niet doet, dan mag je niet meer bij het volk van Israël horen, zegt God. Je moet echt je hele huis schoonmaken voordat je Pesach gaat vieren. En op de eerste dag en op de zevende dag van het feest... is de Sabbat. Dan moet je dus echt een feest voor Jahwe vieren... voor zijn aangezicht. En je mag niet werken op die dag... Alleen maar eten wat er klaargemaakt is. Dus gewoon een feest vieren. En dat mag je wel zo eten. Dan mag je wel aan de tafel zitten. Hoef je eigenlijk niet helemaal aan te kleden. Maar kun je het in alle rust kun je het feest vieren. En dat feest noemen we het feest van de ongezuurde brood. Dat is zeven dagen. Dat is de eerste dag dat we de Pesachmaal eten. Dat heet Pesach. En daarna hebben we het feest van de ongezuurde brood. En dat is de herinnering aan wat God allemaal gedaan heeft om heel Israël uit Egypte te bevrijden. Het is ook voor ons feest. Als je tot geloof gekomen bent, dan denk je ook op deze dag, denk je dan aan wat God gedaan heeft, en wat Yeshua gedaan heeft, om ons uit het slavenhuis Egypte te krijgen. Hè? Wij zaten ook in een soort slavenhuis, van de zonde. En dat zeggen ze ook wel eens over Egypte. Dus wij werden ook uit het slavenhuis van de zonde gehaald, en daar heeft het bloed van Yeshua voor gevloeid. Daar was dat Loed bloed van het bokje, dat wees daarna eigenlijk. Dat was alvast een soort uitkijkje naar wat je zielbaar zou gaan doen. En dan drinken we er ook wijn bij. Nou, dat gaat Mozes vertellen aan de leiders van het volk. Iedereen moet dat gaan doen. Dus hij gaat dat helemaal uitleggen aan het volk. Hij moest luisteren, dit moet je gaan doen om dat feest te vieren. Dus hij heeft het helemaal uitgelegd, precies hoe het moet. Dan gaan ze dat doen. He, ze gaan die beestjes in huis halen. En op de vierde dag worden ze gedood en wordt het bloed aan de huizen gesmeerd. En dan komt de engel voorbij. En als jullie dan in Canaan wonen, het land wat God beloofd heeft, en jullie gaan dat feest vieren, ja, dan gaan de kinderen vragen stellen. Dan gaan de kinderen vragen stellen van, ja, maar waarom doen jullie dat eigenlijk? Waarom vieren jullie dat feest? Waar is dat voor? En dan moet je dat hele verhaal vertellen, zegt God, wat ik allemaal gedaan heb in Egypte, ...om jullie dus weer vrij te krijgen uit Egypte. Nou, en dat gaan ze doen. Dan gaan ze zeggen, het is een paasoffer voor Yahweh. En het mooie is, dat is dus ook met Pesach... ...is Yeshua ook gestorven voor onze zonden. Dus hij was het Pesachoffer voor heel de wereld. Nou, hier zie je dan zo'n moeder die haar zoon wegbrengt. Die ook overleden is. Het is natuurlijk verschrikkelijk iets wat gebeurd is in Egypte. We moeten niet aan denken dat het in één nacht door het hele land overal de eerstgeborenen gestorven zijn. En de Israëlieten die doen het allemaal. En ze stellen dus het Pesach in zoals dat heet. En dan wordt dan voor de eerste keer wordt dat gevierd. Nou, wat zijn nou de leerpunten? Mozes die waarschuwt varen voor de laatste keer. Ze varen, je krijgt nog één kans. Als je dat niet doet, als je niet gaat luisteren, dan zal je eerstgeborenen sterven. Dan moet er verschrikkelijk iets zijn geweest. Maar niet alleen de eerste woorden van de Farao, maar van al uw mensen. Alle mensen en van alle dieren. Maar Farao luistert niet, hij is zo boos, ga weg. Als je nog één keer ziet, zegt hij dan, dood ik je. En dan zegt God tegen Mozes, stel het Pesachfeest in. Dus dan moeten ze alvast een feest gaan vieren, voordat ze bevrijd zijn. Hè? En zo werkt God vaak. God wil vaak dat we iets doen, voordat er iets anders in gang gezet wordt. We moeten de eerste stap nemen in geloof. Het Pesachfeest instellen, het ongezuurde bodenfeest instellen. En dan moet iedereen dat vieren op de eerste en de zevende dag van dat feest. En Mozes die zegt tegen de faro, u zult me niet meer zien. Ik ga weg en wij zullen vrij zijn. En dat gebeurt. Java laat weer zijn grote macht zien aan de Farao. Nou, dat was het verhaal voor vandaag.